Met het NOS-journaal. De NS adviseert reizigers morgen gewoon in en uit te checken. Morgen gaan conducteurs actie voeren. Ze eisen dat er op elke dubbeldekker twee conducteurs blijven werken. En door niet te controleren willen ze de NS onder druk zetten. Maar volgens de NS doen lang niet alle conducteurs mee aan de actie. En ook zegt NS dat reizigers sommige stations alleen uit kunnen als ze uitchecken. Anders gaan de poortjes niet open. Schilders die morgen willen staken worden bedreigd met ontslag. Dat zegt vakbond FNV die de staking organiseert. Vrijdag voerden zo'n 100 actie. Ze zijn tegen een nieuwe CAO. Daarin gaan ze er volgens de FNV 1800 euro per jaar op achteruit. Ze krijgen ook minder seniorendagen. Medewerkers van verschillende schildersbedrijven zouden een mailtje hebben gehad... waarin staat dat staken neerkomt op werkweigering... en dat ze mogelijk worden ontslagen. Een van de bewegingen die het Oekraïne-referendum hebben georganiseerd... wil de Tweede Kamer in, de partij Forum voor Democratie. Leider Thierry Baudet zegt dat hij het systeem van binnenuit wil openbreken. Ook wil de partij bindende referenda en een gekozen burgemeester. In Amsterdam is een wandeling aan de gang om de eenheid te bevorderen. In de Mars, die bedoeld is om de verschillende culturen... een hechte eenheid te laten vormen, lopen honderden mensen mee. Ze zijn onderweg van de Amsterdam Arena naar het Museumplein. En in Overijssel en Zeeland waarschuwt de brandweer voor natuurbranden. Het risico daarop is groter... doordat het niet heeft geregend en de temperaturen hoog zijn. In natuurgebieden in de provincies wordt gewaarschuwd... geen vuurkorven aan te steken en daar ook niet te barbecuen... een ander open, open vuur ook achterwege te laten. Het weer in de loop van de middag geleidelijk meer bewolking... en later neemt dan wel de kans op een bui vanuit het zuidwesten toe. Ook een kleine kans op onweer... Morgen is het meest droog met af en toe zon. En de maxima liggen rond de 20 graden. Dit was het NOS Show. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Sohoka van de ANWB. In de Randstad staan files op de A1 richting Amsterdam... bij Muiden-Oost, 5 kilometer door werkzaamheden. Daar is de hoofdrijbaan het hele weekend dicht. Op de A6 Ledenstad richting Muiden. Tussen Ledenstad en Almere Buiten-Oost... 7 kilometer na een ongeluk met de motorrijder. Vertraging is ruim 3 kwartier, want er is één reis ook dicht. Verderop staat 3 kilometer voor knopend en Muidenberg. Op de A9 richting Alkmaar... tussen Afrit de zuid en Beverwijk 10 kilometer. Ook daar is een ongeluk gebeurd met de motorrijder. Er is één reis ook dicht. Op de Rijks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 Go to sleep like I'm dead. Het is 7 minuten over 3. Welkom terug bij Zandvoort op Zondag. je eigen lokale radio ZFM. Het uh, tweede uur. En uh, daarin hebben we de volgende onderwerpen voor je. Ja, en terwijl in het uh, dorp uh, natuurlijk het Chanti en Zeeliederen Festival... Uh, in uh, volle glorie onderweg is. Met als uh, uh, grote uh, uh, hekkensluiter om kwart over vijf het meezinggezang. En ik hoor ze op de achtergrond, uh, Rob. ja. Hoe kan dat? Ja, ja, even live verbinding. En live verbinding. Live okay. verbinding. Waar, waar zijn we nu dan? We zijn uh, bij Laura en Hardy. Oké, okay, hoe hebben die verbinding tot stand gebracht? Uh, ja, die staat op de website, hè. Dus, uh, okay. kunnen, we even, kunnen we even live meeluisteren. Maar ga me gewoon vertellen wat we allemaal <laughs> verder nog gaan doen. Nou, dan weet ik niet. We zingen lekker door. Dat op dit moment de Huisduiner record in de Haltestraat voor Laura en Hardy live staan te zingen. En u hoort ze op de achtergrond. Gaan wij het uh, tweede uur doen met Zandvoort op zondag. Uiteraard hebben we natuurlijk voor u Zandvoorts nieuws in het kort. Om half vier hebben we natuurlijk de evenementenagenda. Hij is iets korter dan gisteren, want er zijn natuurlijk twee evenementen afgevallen. Maar er staan er nog genoeg op stapel en zijn momenteel aan de gang. Dat allemaal rond de klok van half vier. Uiteraard volgen we voor u ook de eredivisie... en met name de wedstrijden die vandaag worden verspeeld. Daarnaast natuurlijk veel muziek. Dus genoeg reden om ook het komende uur te blijven luisteren naar uw enige echte Zandvoortse lokale zender ZJM. In ja, de koorste nog steeds. Ja, ze gaan gewoon door. Ze gaan gewoon door. door. door. Ja, dat is, dat is ook weer niet de bedoeling natuurlijk dat ze gewoon doorgaan. <lacht> ze zijn niet meer te stoppen daar. Maar het was Hier dus uh, Nielsen.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 Sexy als ik dans. Steek ik mijn hand omhoog. Ga maar voeten, zo maar. Ik voel Sexy als ik dans. Gooi aan je hartels. Zing naar je gekken. Zo lekker dat ik te gaan pavoleren. Dat was een, uh, een van de grootste hits van uh, Nielsen. Jor, uh, ik voel me sexy als ik dans. Oh ja. En uh, ja, we hebben nog een uh, lekkere gouden ouwe trouwens uh, voor je. Die er nu aan gaat komen. Een single van Duran Duran, de groep die in de jaren 80 heel veel hits gescoord heeft. Hier is Ordinary Worlds. Met uh, deze serie van Duran Duran en de Ordinary Worlds werd het uh, 17 minuten over negen. Ja, op dinsdagmorgen. <laughs> dat was hem, ja. Ja, precies. Uh, de herhaling uh, van uh, CfM Stansvoort op zondag. Op de dinsdagmorgen. Vandaar even deze tijdmelding, uh, Albert-Jan. Heel goed. Dat we daar geen onduidelijkheid over krijgen. Nee, hè? dat klopt. Het is nu ietsje later. Het is wel live nu, hè? Ja. Iets over kwart over drie. En uh, hij komt er weer aan. En dan hebben we het over het Dorp 2016. En wel op zondag 16 oktober is het weer zover. Geef je op voor 1 oktober bij een van de deelnemende cafés. Een gezellige kroegentocht op een zondagmiddag. Ofwel de zondagmiddag op 16 oktober. Langs de gezelligste cafés van Zandvoort aan Zee. Bij Elk Café krijg je een leuke opdracht of spel. Deelname is 10 euro inclusief t-shirt. Geef je op bij jouw favoriete café. De start is om 1 uur en het einde is rond 6 uur. Deelname uiteraard vanaf 18 jaar. Deelnemende cafés zijn te herkennen aan de poster... met betrekking tot Rondje Dorp 2016, zondag 16 oktober. Dus uh, ja, mensen die dat elk jaar meemaken weten precies wat het is. Ik zeg enthousiast meer, nog meer uh, collega's uh, uit, de uit je stamkroeg. En doe mee aan uh, het Rondje Dorp 2016 op zondag 16 oktober. Ik ben benieuwd welke opdrachten ze nou weer gaan krijgen. Ja, het is elk jaar, ja, is het elk nu... jaar is er weer groot feest. Groot feest. <laughs> 16 oktober, Rondje Dorp. Hier is Kungs en This Girl. Gone, that I danced to a different soul, will you realize when I'm gone, that I danced to a different soul, it's a shame that I got to love. You've seen one crowded, polluted, thinking town, but... warm and sweet, sweet, summer set up, with the summer set, sweet. Get tired, you're talking to a tourist whose every move's among the purists. I get my kids above the waistline, sunshine. One night in backup makes a hot man humble. Not much between despair and next.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 Een mooie raadje-plaatje-plaat dit, uh, Albert-Jan. Ja, klopt. Ja, he. Wie was dit dan ook alweer? Wie zong dat ook alweer? Ja. Murrayhead wist ik niet meer. Murrayhead. En inderdaad, One Night in Bangkok uit de jaren tachtig. Later is er ook nog een andere versie uh, trouwens uh, uitgekomen voor deze single. Door Roby. Uh, Roby. Robie. Robie. Robie. Okay. Een vrouw. Ja. Ook een uh, leuke versie. Die hoor je eigenlijk werkelijk nooit. Ik zal hem eens uh, proberen op te zoeken. Wat leuk. Goed. De, de, de rustonden. Zullen we alle wedstrijden even doen van vandaag? Ja, van vandaag. Dan beginnen ja. We beginnen met de wedstrijd die om half 1 is begonnen... en inmiddels geëindigd ge is. NEC ontving thuis Willem II een brilstand aan het eind van 2 keer 45 minuten. 0-0. En rust is het bij FC Twente tegen Vitesse. Nou ja, rust voor Vitesse. Het staat 1-0 namelijk. Achter. Achter, ja. <laughs> Dan FC Utrecht tegen Sparta, Rotterdam 1 tegen 0. En dan uh, om kwart voor vijf, dan gaat er komen, hè? de wedstrijd voor de Feyenoorders. Uh, klopt, Feyenoord ontvangt thuis Roda JC. Oké, okay. dat wat betreft de eredivisie. We houden de wedstrijden vanmiddag voor je in de gaten bij Zandvoort op zondag. Leuk dat jullie allemaal luisteren en blijft het ook vooral doen, hè? Tot aan vijf uur zijn we bij vooruit de studio aan de Tolweg 10A. Division. My one solution is my queen, 'cause she stays strong. Yeah, yeah, she is. I'm <laughs> Zo kwam je Omi toch even op de radio, joh, de cheerleader. Inmiddels uh, half vier, ik uh, zie al je Jan uh, drukke bladeren. <laughs> lukt het, meneer Vos? Ja, het lukt uitstekend. Uitstekend. Ja. ja. Half vier, wat gaan we dan doen? Nou, zo, we gaan doen de evenementagenda. Hoe lang duurt die film? Uh, heel lang. <laughs> Goed. <laughs> uh, nogmaals, het Shanty en Zeelieden Festival is een volle gang in het centrum van Zandvoort. Binnen kwart over vijf. De grote meezing. Uh, uh, uh, uh, ja, niet overturen, maar uh, après-turen met alle, alle koren het Zandvoorts volkslied op het Raadhuisplein. Dus mocht u nog daar naartoe gaan, is er dus van alles te zien... en te beleven in het centrum van Zandvoort. Wat u ook kunt doen, is om 4 uur gaan naar de Oosterparkstraat 44. En daar is gevestigd Stichting Studio Anthony. Want vanaf 4 uur tot 6 uur is er al iedere laatste zondagmiddag van de maand... weer uh, muziekmiddag in deze studio. Zang met Pineano begeleiding bij de open haard. Geen mooier einde dan een heerlijke zondag. Dan luisteren naar mooie muziek. Vanaf 4 uur tot 6 uur. Muziek op de zondagmiddag bij Studio Anthony... aan de Oosterparkstraat nummertje 44. En dan vanaf 30 september tot en met 13 november... is er weer een nieuwe expositie te zien in het Zandvoorts Museum... aan de Weestraat nummertje 1. En wel hedendaags realisme. Van 30 september tot en met 13 november in het Museum eh, Zandvoort... Dan gaan we naar 30 september half negen s'avonds. En dan is er weer. Kom iedere laatste vrijdag van de maand zingen bij het Wapen van Zandvoort. Met de Wapenzangers van Zandvoort. En u hebt het natuurlijk al geraden. Het, de locatie is het Wapen van Zandvoort op het Gasthuisplein nummer 10. Op 30 september vanaf half negen zangavond. Met medewerking van de Wapenzangers van Zandvoort. En ze doen vandaag ook mee. Ze doen vandaag ook mee. Helemaal goed. Uh, de maand oktober dan gaat Zandvoort heel erg wild worden en uh, dat is ter afsluiting van het zomerseizoen... en vanwege de bronstijd onder de herten, herten in het Amsterdams Waterleidingduin... wordt Zandvoort in oktober nog één keer heel erg wild. Er zijn van allerlei activiteiten, waaronder een bioscoop... uiteraard wandelingen tijdens de kermen duinen... Uh, dat allemaal kunt u nalezen bij www.zandvoortgoeswild.com www.zandvoortgoeswild.com De maand oktober geel in het teken van wild. Niet alleen om te kijken, maar ook om te eten uiteraard. Dan 1 en 2 oktober is het weer tijd voor het British Race Festival. En liefhebbers van klassieke auto's, ik, uh, het is bijna een must om daar naartoe te gaan. Het British Race Festival op Circuitpark Park Zandvoort biedt een mooie mix van races, demos en vele enthousiaste merkenclubs. En uiteraard ook het concours d'allegaans. De, de alledaags moet ik zeggen. Ze hebben namelijk uh, de New Timers, de BMW's waar onze ouders, CQ opa's, in reden. Die rijden daar een concours d'alledaags. Uh, het raceprogramma is dit jaar uitgebreid met een 2 All British Race series die u niet mag missen. De fun races van de vooroorlogse Morgan Driewielers zijn al reden genoeg voor een bezoek aan het British Race Festival. De Jaguar Club komt met een startveld met voornamelijk Jaguar XJS naar Circuit Park Zandvoort. De Britse vlag uiteraard wordt in het weekend van 1 en uh, 2 oktober gehesen. Meer informatie over dit British Race Festival op 1 en 2 oktober... kunt u natuurlijk nalezen op de website van het circuitpark Zandvoort. www.cpz.nl Dan gaan we naar uh, die zaterdag op 1 oktober. Is het de, de hele dag ook feest? Want dan uh, is het weer Korendag van half elf s morgens tot tien uur s avonds. Kom dan op 1 oktober naar de Korendag in Zandvoort. Want dit is de tiende keer, dus een jubileum... dat de Beachpop-zingers de Korendag Zandvoort organiseren. En dit gaat zij natuurlijk uitgebreid vieren. Geen thema dit keer. Niet getreurd, alle jaren zullen voorbij komen. Dus heel veel thema's. U kunt genieten van onze Memory Lane... waar u bij alle jaren kunt wegdromen. Ze hebben een prachtige opening waarbij de taart niet zal ontbreken. En ook zullen ze rondgaan met lekkere hapjes. Zoals dat bij een feestje hoort. Dus uh, het lustrum, het tiende keer uh, dat de beachpopzingers de gastheer zijn voor de Korendag in Zandvoort. Een geweldig evenement. En ik heb de brochure bekeken, maar die ziet er echt helemaal goed verzorgd uit met het hele programma. Meer informatie over deze Korendag kunt u uiteraard terugvinden bij, op de website www.kerkzandvoort.nl of bij www.zingenaanzee.nl, www.zingenaanzee. En het gebeurt natuurlijk allemaal in de protestantse Kerk... aan de Poststraat 1 op deze 1 oktober... van half elf morgens tot tien uur s'avonds, de traditionele Korendag. Ook op 1 oktober viert het Holland Casino Zandvoort hun 40-jarige bestaan. Holland Casino bestaat op 1 oktober 40 jaar en er wordt gevierd... met uiteraard hun gasten, medewerkers, zakelijke relaties... en uiteraard voor de inwoners voor Zandvoort en omgeving. Holland, Casier, eh, Holland Casino trakteert Zandvoort op een bijzonder feest... met een open luchtconcert van niemand minder dan... Gerard Joling. Die onlangs een euvere heeft gewonnen bij de Buma, Buma NL. Een, een vuurwerkshow plus een spetterend feest en spelavond... voor kaarthouders in het casino zelf. Je hebt een kaart, hè? Ja, klopt. Dus en uh, Dennis van de Geest is er ook trouwens. En Dennis van de Geest is er ook. Die begint om 7 uur die avond met uh, uh, zijn DJ-kunsten... Uh, meer informatie en, uh, kunt u uiteraard teruglezen op de website van het Holland Casino Zandvoort. www.hollandcasino.nl En klik dan even Zandvoort aan. En Joling die begint ongeveer om kwart over acht. En om negen uur spectaculair afsluiting voor het openluchtconcert. Veertig jaar Holland Casino Zandvoort op 1 oktober vanaf zeven uur. Gaan we naar twee oktober, dan is het Mesh at the Beach. Ik dacht gelijk, dat is Mesh muziek, dus nee... Op zondag 2 oktober wordt het altijd gezellige eindfeest... van Mango's Beach Bar in Brussel's aan zee georganiseerd. Dit jaar met een wild tintje. Kijk, zij zijn de eerste. Naast live muziek en een dj gaan verschillende teams de strijd aan... met elkaar op een heuze Mesh stormbaan. En dat allemaal natuurlijk, zoals gezegd... bij Mango's Beach Bar in Brussel's aan zee. Meer informatie kunt u uiteraard op de websites... van, die, van deze beide strandtenten terugvinden. En last but not least, op 2 oktober vanaf 8 uur... is het ook weer feest in het Amsterdam Beach Hotel. U kunt heerlijk lachen tijdens de Comedy Night. Vanaf 8 uur s'avonds tot 11 uur s'avonds op deze 2 oktober. Uh, Zandvoort lacht, Zandvoort um, huilt open microfoon Comedy Night. Verschillende comedians, bestaande uit gevestigde namen... en aanstormend talent, komen nieuwe grappen vertellen en uitproberen. Vergeet de sportschool en kom je buikspieren trainen op de comedyavonden van de Amsterdam Beach Hotel. Dit er allemaal op 2 oktober van 8 uur tot 11 uur s'avonds avonds. Comedy Night. Meer informatie over dit evenement uiteraard op de website www.amsterdambeachhotel.nl www.amsterdambeachhotel NL. Tot, Tot zover. zover. <laughs> ja, je kan niet zeggen dat er niks gebeurd is al het. Nee, is altijd wat los. Jeetje, wat een, uh, wat een gezelligheid. Wat? Dus heel veel evenementen de komende dagen ook weer uh, hier. Wil je de evenementen nalezen? Dat kan heel eenvoudig via de ZFM-app. Onze eigen app kan je gratis downloaden in de Play Store, App Store en uh, Windows Store. Zoek even onder ZFM Zandvoort. En download hem op je telefoon of tablet. Hij is gratis beschikbaar. Come and climb in my bed Ja, dit is de opvolger van Work From Home, de nieuwe single van Fifth Harmony... en die heet All In My Head, oftewel Flags. Tien over half vier geworden. Ja, we krijgen zojuist een, een melding binnen van een alarmering... voor de reddingsbrigade, Albert-Jan. Persoon te water, Noordzeewater. En die melding die geldt voor de reddingsbrigade Zandvoort... en zowel voor de strandploeg, de reddingsbrigade Ijmuiden en de, uiteraard... De Centrale Vrijwillige Ambulance. En dat speelt zich allemaal af op zee. Persoon te water. Maar zodra er meer informatie is, hoort u dat uiteraard via CFM Zandvoort. Alsnog. Weer een heerlijke gauwau op de zondagmiddag bij CFM. Je hoorde Elfafiel en Big in Japan. Ja, over die melding die we zojuist binnengekregen hebben... die geldt voor de, voor de reddingsbrigade en de KNRM. En de melding is uh, man overboord. Nou, als daar meer nieuws over is... dan laten we dat uiteraard weten bij CFM. Nu iets geheel anders. Oh. Sinds enige tijd hebben we op de zondagavond... het uh, een, uh, programma CFM Klassiek. Klassieke muziek hoort ook bij ZFM, uw lokale zender. En sinds enige weken heeft onze collega Ruud Jansen die stelt dat samen. En die presenteert dat. Dus elke zondagavond van 7 tot 9. Klassieke muziek op ZFM. Met vanavond. Allerlei overtures met betrekking tot de opera. Dus opera-liefhebbers en liefhebbers van klassiek zitten goed bij lokale zender ZFM. Vanavond tussen 7 en 9, samenstelling en presentatie. Onze collega Ruud Janssen. Tijd voor ZFM klassiek. En dan is het al lekker donker in Zalvoorts en dan de klassieke muziek op de radio. Nou, heerlijk. Vanaf 7 uur met collega Ruud Janssen over in het donker gesproken. Hier is cadans uit de jaren 80.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 Als je het over een oude disco hebt, dan mag deze plaats zeker niet ontbreken. De zangeres heet Jocelyn Brown en Somebody Else's Kai. Ja, de Eredivisie, de heren zijn lekker aan het voetballen. Alhoewel, alhoewel, er wordt weinig gescoord, hè? Ja, want de wedstrijden die om de tussenstanden even... van de wedstrijden die om half drie zijn begonnen... FC 20 ontvangt thuis Vitesse... Dus het is dan nog steeds 1 tegen 0. En dan uh, FC Utrecht tegen Sparta Rotterdam. Ook daar staat het 1 tegen 0. Maar om kwart voor 5, ja, vijf. vijf ja, dan Weiden. gaat het gebeuren. De klapper van de dag. Feyenoord ontvangt thuis Roda JC. Oké, okay, we houden de wedstrijden voor je in de gaten bij Zandvoort op zondag. Het is een beetje een laser die scoort hits na hits na hits na hits. En momenteel uh, zijn nieuwe single heet Cold Water. En die hoort dus juist uh, bij Zandvoort op Zondag als een na laatste. In dit tweede uur van uh, het programma Zandvoort op Zondag. Zometeen na het nieuws. En uh, weer van 4 uh, uur zijn we er nog één uur lang met Zandvoort op Zondag. Graag tot zometeen.